Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog een half uurtje en dan beginnen in Parijs de Olympische Spelen. Een spectaculaire openingsceremonie langs de Seine staat daar op het punt van beginnen. En daar langs de kant van die rivier staat onze verslaggever Jalou van heels de openingsceremonie gaat nu echt bijna beginnen. Ik ben al vanaf 12 uur in de stad en ik was niet de enige. Overal waar ik keek was politie en het leger. En ook veel fans hadden zich al vroeg verzameld voor de ingangen van de afgezette gebieden rondom de scène. Ik ben mensen tegengekomen van over de hele wereld. Allemaal om hier te kunnen kijken naar deze unieke openingsceremonie. Nu is het vooral wachten op de ruim 100 boten die straks langskomen. En hopen dat het ook af en toe nog een beetje droog wordt. Want sinds een uurtje regent het hier. In het publiek zijn er een hoop poncho's te zien, maar het lijkt de pret niet te drukken. Dankjewel, Jaloen. Nog een half uurtje dus en dan gaan de Spelen in Parijs echt van start. De man die vorig weekend overleed nadat hij ernstig was mishandeld in Den Haag is belaagd door vier mannen, dat zegt de politie. Eerder werd er nog gezegd dat het om acht personen zou gaan. Het slachtoffer is een man van 23 uit Somalië die in een AZC in Waard woonde. Er zijn wel tips binnengekomen, maar dat heeft nog niet geleid tot aanhoudingen. De politie is nog bezig met het zoeken naar getuigen. En verkopers van flesjes en blikjes willen niet dat zij worden verplicht om die ook weer in te nemen. Sinds de invoering van statiegeld is er veel gedoe over het aantal inleverpunten. Vooral onderweg is het soms lastig om de blikjes in te leveren. Nou, ik zet ze zelf altijd of naast de prullenbak neer voor zwervers. of ik neem ze mee naar huis uh, voor mijn moeder. Want zij wil altijd alle statiegeldblikjes houden. Als ik een inleverpunt zie, dan doe ik hem daarin. En als u dat niet zo gauw ziet, en dan doe ik hem in mijn tas. Ik, ik gooi bijna nooit het weg. Die geven we aan onze zoons en kinderen voor de staatsgeld. En jullie gaan ze dan inleveren? Ja, en Albert Heijn kunnen ze zakgeld verdienen. Nee. Gemeenten willen meer inleverpunten, maar bioscopen, tankstations, bouwmarkten en pretparken doen dat liever niet. Ze zijn bang voor lange wachtrijen en opstoppingen. Ze vinden het logischer dat mensen naar de supermarkt gaan. Het weer dan nog vanavond op de meeste plekken droog en zonnig. Morgen, vooral in het noordwesten, zon. In het zuidoosten wordt het juist grijs en regenachtig. En een graad of 21 dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Nog altijd wat vertraging op de A10 West. Tussen Amsterdam West en Knappen Koenplein is het oponthoud 10 minuten. En op de A5 voor de aansluiting met de A10 ook ongeveer 10 minuten extra reistijd.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 Always in And the perfect smile Someone who's out dat was een poging om jullie het nummer uh, She's All I Wanna Be van uh, Tate McRae te laten horen. Maar onze computer die geeft het even op. In ieder geval is het weer de laatste vrijdag van de maand. En dat kan maar één ding hier betekenen op ZFM. En dat is tijd voor Jelmer en de M&M's. Vandaag zijn we nou ja weer bijna compleet. Mickey komt er zo aan. Maar we hebben nog een ja. verrassing voor jullie. We hebben namelijk een speciale gast. Dus vertel maar, wie ben jij? Hi, ik ben Isidore en ik ben heel blij om hier te zijn. Hartstikke ja. leuk. Dat is mooi. Nou ja, leuk dat je er bent. We zijn ook met de andere M&M's hier vandaag. En nog een andere speciale gast. Maar ik weet niet of die ook uh, even gedag wil ja, zeggen. Ik, uh, nee, de antwoord is nee. Ik zit dit, <laughs> vandaag weer op, mijn, op de sidekick plek. En uh, Bram zit naast me. Zeg even hallo tegen de kijkers. Hallo. En uh, nou ja, we hebben ook nog andere MM's. Maar, oh, om... oh, ja, maar... maar misschien leuk om te introduceren. Isidore komt uit Haarlem overgevlogen. Ja, ik ben even tijdelijk uit, uit mijn eigen bubbel. Mm -hmm. um, maar wel nog in de regio, gelukkig. Nee, ja, want ik zit bij Haarlem 105 hè, en ik heb ja. een deel van jullie daar ontmoet. En uh, toen raakten we aan het praten over onze passie voor radio. En nu ben ik hier. Wat leuk. En, en misschien ook wel leuk voor de luisteraars. Wat, wat, wat voor programma maak jij dan in, op Hardemont 5? Wat, wat doe je daar, zeg maar? Ja, ja ik had eerst uh, een wekelijks programma. En nu heb ik een maandelijks programma, net als jullie. Maar dan uh, iedere laatste maandag van de maand. Uh, ook tussen 7 en 9. dus dat is heel toevallig. Ja, en dat heet het Praatpaleis. En daarin behandel ik met gasten onderwerpen die eigenlijk gelepeld worden... Uh, als Gen Z onderwerpen, maar eigenlijk net zo relevant zijn... voor iedere andere generatie. Dus eigenlijk ben je gewoon onze Haarlemse tegenhanger. Dus ja, eigenlijk wel. Of ja. een verlengstuk dus verlen ja, wel het verlengstuk misschien. Misschien wel het verlengstuk. Dat vind positiever. Ja. Dat is ja, goed. Ja, leuk. Ja, dat ja. lijkt me inderdaad een mooi antwoord. Nou, voor de rest gaan wij gewoon doen wat jullie van ons gewend zijn. Dat betekent dat we gewoon eerst gaan beginnen met het nieuws zo direct. En we hebben allemaal weer een item meegenomen. Nou ja, dit keer niet allemaal. Dus omdat we met meer zijn, hebben we meer tijd nodig om de items te bespreken. En we ja. beginnen gelijk met het item van Mirko en van Isidore. En dat gaat namelijk over de Amerikaanse presidentsverkiezingen ja iets te de trappen af Dat ja, nou, wilde hij ook bij heel toevallig nou Biden heeft natuurlijk uh, laten weten dat hij uh, niet doorgaat uh, als presidentskandidaat um, wat, wat denk ik heel veel democraten stiekem al een beetje hoofden omdat hij uh, veel vergeetachtige momenten had de afgelopen tijd maar hij heeft nu uh, Kamala naar, Kamala Harris naar voren geschoven ja, ja en, en wat verwacht je ervan wat denk jij, wat denk jij nu nu Kamala zeg maar waarschijnlijk uh, de officiële kandidaat wordt. Ook nu zo geëndorsed ja. is er zoveel mensen. Verwacht jij dat zij gaat winnen? Denk je dat het close wordt? Of, of, hoe ja, hoe dat, zie je het? Ja, dat is natuurlijk ontzettend spannend. Nou, ik ben sowieso heel benieuwd naar deze verkiezingen... omdat het gewoon heel chaotisch is <laughs> nu al. Ja. Uh, chaotisch zeker, ja. Ja, yeah. uh, dus ik ben gewoon heel benieuwd. En uh, na de aanslag op, op Trump vraag ik me sowieso af... Uh, hoe de democraten erin staan. Of ze nog kunnen winnen. Maar ik merk wel dat er heel veel positieve dingen over Kamala worden gezegd. En wat ik wel leuk vond, is, interessant vond... is dat zij is prosecutor geweest. Mm -hmm. En zij zet, zich, zet Trump nu erg weg als de, ja, eigenlijk degene die dus vast heeft gezeten... Gewoon een, gewoon, ja, dus, uh, dus ja. eigenlijk een beetje vanuit haar werk, zeg ja. maar. van uh, Jij was de crimineel en ik... Uh... En ik was de prosecutor. Ja. En ik ja. was de ja. prosecutor, ja. Wie wil je liever aan haar en, roer en, uh, en dan nog even in, in, de, in de complothoek. Uh, ja. Ik heb afgelopen tijd, afgelopen week... overal in de Amerikaanse media was ineens van... ja, Rip Biden, is Biden dood? Ik weet niet of je dat nog hebt gezien. Is dat <laughs> nog nee, denk, maar Denk wel je dat, dat hij dood is? Of, uh... <laughs> nee, maar ik vraag ik me soms wel af... want hij, uh, hij is natuurlijk heel oud... ja en er was ook op TikTok een, uh, een man die alleen maar filmpjes maakte... Um, over uh, allemaal dingen die ouder zijn dan Biden. Dus bijvoorbeeld Google ah, ah. is... Uh, of nee, jonger zijn dan Biden. Dus Google is jonger, maar ook de, uh, de hele Supreme Court Justice is jonger. Uh, dus het was een soort van joke van... ja uh, Hallo, waarom is hij... Hij is veel ja. te oud om überhaupt nog... Nou, ik, ik had die ook gezien. En dan hadden ze volgens mij, volgens mij wel ook dat George Bush stond daarop. Nou, ja. in mijn hoofd is George Bush, dat is echt gewoon, gewoon verre geschiedenis, Ja, zeg ja maar. toen dat, waren wij echt ja. uh, uh, zes of zes. Ja, je, <laughs> Dat voelt hetzelfde als de WC. Die is dus jonger. Dus ja. Als we zo niet of uh, W. Bush, dan is het natuurlijk een verschil. Ja. Ja. Maar uh, wat ik wel merkte, toen uh, ook Kamala Harris uh, werd aangekondigd, dacht ik wel nou, eindelijk een beetje een frisse wind, in ieder geval in, het Amerikaanse, in de Amerikaanse democratie, want Eigenlijk is dit gewoon het voorbeeld. Deze verkiezingen zijn het voorbeeld van gewoon... twee oude mensen die tegenover elkaar staan... en die dan de toekomst van, een, van het grootste land uh, ter wereld uh, moeten bepalen. Dus ik vind het eigenlijk wel fijn uh, dat het... Uh, ja, nou ja, ik, ik voelde het, ervaar het ook wel echt als een frisse wind. En misschien ja. had het beter al meteen in het begin kunnen zijn, weet je wel. Zeker. Van, dit wordt gewoon ja. onze kandidaat, want dit is een beetje zo van... oh, hij kan het eigenlijk niet meer. Dus hier hebben we Kamala Harris. Maar ja. ik denk dat het best wel... Ook gewoon voor mensen die heel erg twijfelen in Amerika. Denken van nou, dan kies ik voor nieuwe energie... en niet bijvoorbeeld voor Trump... waar we eigenlijk alles al van weten en wat gewoon... Alles al eh, gezien. Nou ja, ja, precies, maar dat denk ik ook. Ik vind, ik vind dat wel heel terecht dat je dat zegt. Want kijk, wat je ook van Trump vindt... hij kwam wel ten opzichte van de oude Republikeinse manier van werken... met iets nieuws, zeg maar dat hele MAGA-idee. Ja, nieuw is het wel, ja. Ja, nee, maar dat is wel... Nee, precies, maar even los van... Het is wel iets anders. En dat heeft blijkbaar mensen aangetrokken. En als je dan kijkt naar zo'n Kamala... Uh, dat is wel iemand die heeft... tot 2019 dus een soort index van... Ja, waar staan mensen, zeg maar, hè, qua stemmingen. Dat wordt bijgehouden in Amerika. Ja. Zij stond tot toenertijd aangeschreven... als de meest liberale senator. Dat is ja. ze nu afgehaald, ja. omdat ze dan weer bang zijn... dat het juist wel als negatief ervaren gaat worden... door sommige groepen mensen. Maar dat, daarin zie je dus toch... Ja. dat iemand als Kamala een, gewoon een, een, een ja. andere stem heeft... dan toch zo'n ja. Biden. En ik ja. denk dat dat die race. Dus misschien weer inderdaad hier een, een nieuw idee. Hier een idee wat we wel hebben gezien, maar ten opzichte van de oude manier van werken ook, zeg maar, nieuw is geweest. Ja. En dat is wel interessant. Ja. Daar nou krijgen dan, mensen wat te dan kiezen. gaat Jens daar ook heel erg op aan. Hè? Die, ja. uh, die, die zijn helemaal fan uh, van Kamala. En uh, die, uh, maar ik vraag me af of Amerika klaar is voor een zwarte vrouwelijke president. Dat, dat is één ding. Maar wat wel heel leuk is, is dat... Um, ik weet niet of jullie de Brad-trend door ja, hebben zeker. gekregen. Ja, zeker. Daar hebben we het ja. nog even over gehad. Ja, over dat en, album met die gemak. oh ja. Ja. ja, en Charlie XCS, dat is de zangeres. Die heeft dus um, getweet, uh, oh, of ge -act. Kamala is Brad. En nu gaat dat dus helemaal rond. En ja. uh, dat is eigenlijk haar manier om te zeggen van... Dit is echt een top 5. Ja, ik, ik, ja. Moet, ik moet wel ja. eerlijk zeggen, ik heb u dus net over geklaagd. Want ik luister heel graag naar Charlie XCX. Omdat het een beetje zeg maar. Ja, het, het, het begin is van zeg maar de hyperpop. En ik hou heel erg van de hyperpop. Een beetje een obscuur ja. genre. Maar zij is een beetje de meest. Dat is wel een vibe. -er. basisversie Maar wel heel leuk. Hè? Ja. Dus ik bedoel niet negatief, maar ze is nee, een beetje nee. de, de opening daartoe als het ware. En ik vond het dan wel jammer dat het dan toch politiek wordt, zoiets of zo. Weet je wel? Dat, dat, ja, ja, ja. dat heb ik dan wel. Maar, maar ik, heb ja. een, ik, denk, ik denk dat dat gewoon nu nodig is. Dat, ze gewoon, ja. dat het gewoon. Want ook bijvoorbeeld Taylor Swift en Beyoncé die gaan samenwerken om een, uh, om een benefietconcert voor uh, Kamala Harris. Uh. Ja. ja ik vind dit dus altijd lastig, hè? Kijk, ja. want je hebt dus nu heel veel artiesten die zich ermee gaan bemoeien. En dat ja. gaat het dan inderdaad goed doen bij een jonger publiek. Dus eigenlijk bij onze doelgroep in die zin. Ja. Maar dan, kijk, nu is dus Trump de oude man. Gaat dat ook nog voor de, nou. de 50-plus kiezers. Gaat dat nog verschil maken. Dat nu Trump ineens nou de ver ja, uit de oudste ik, is. Ik, ik denk dat je. <clears throat> Ik denk dat je net zoals in Nederland of overal eigenlijk bij verkiezingen... heb je natuurlijk altijd de zwevende kiezer. In Amerika heb je het probleem dat je een uh, winner takes it all systeem yep. hebt. Dus je dus hebt eigenlijk niet echt uh, een, een goede democratie wat dat betreft, denk ik. Um, dus mensen hebben eigenlijk al weinig te kiezen. Het is het een of het ander. Er ja. is ook geen andere kandidaat. Er is niet echt links in Amerika. Kijk, de Democraten is gewoon een soort VVD eigenlijk... Heel liberaal, inderdaad. Ja, dan heb je een soort Bernie uh, Sanders. Zeg maar. Ja, precies. Ja. Maar ja, die, die had dan ook mee moeten doen. En is bovendien ook een hele oude, oude man. Ja, <laughs> ja, uh, ja dat is waar. Dus ik denk dat, uh, uh, dat mensen die al weten wat ze stemmen... lastig ervan af zijn te brengen. Maar ik denk dus dat die frisse wind, Kamala Harris... Kijk, Trump is niet meer nieuw. En ja. even was hij nieuw, want hij was namelijk degene... die Biden uit het Witte Huis ging uh, stemmen... Uh, want Biden zat er natuurlijk al. Maar nu heb je eigenlijk Camilla Harris die de nieuwste is. Ja. En Biden die, uh, die weg is. En Trump, ja, wat moeten we met Trump in een omgevingde nou, wereld? Dat, maar één ontwikkeling die wel nog is gebeurd. Los van dat we het ook over Kennedy gehad vorige keer. En dat zal laatst ook over zeggen, Anders zijn we volgens mij te lang bezig met het uh, nieuwsitem. Kijk ja, mijn hoofd al. We hebben geen intro muziek gehad. Nee, nou, dat scheelt <laughs> iets. Maar, maar wat wel heel interessant is. Afgelopen week is er uh, een communistische partij van Amerika opgericht. En, en wat ik denk, wat daar heel interessant aan kan zijn, is: kijk, die gaan niet winnen. Dat, sowieso niet. Onmogelijk. Dat maar, zou zo hilarisch zijn. Wat ze wel gaan doen, is: zij zijn de enige partij op dit moment die pro-Israël zijn, om het even of uh, Hamas Palestina. of uh, Palestina. Sorry, gaat lekker. Dankjewel. Het okay. uh, gaat fijn. Nee, dus pro-Palestina uh, pro zijn. En, en heel veel linkse kiezers in Amerika voelen zich een beetje bedrogen dat jij ja, hebt of. Uh, pro-Israël of je ja, pro-Israël, zeg maar. En dat is even los van alles wat ik er ja. zelf van vind. Het is echt even een analyse, dat vind ik wel belangrijk Ja, maar het om... komt omdat ze de Joodse stemmers willen hebben... en dat is een hele grote community. In Precies, maar tegelijkertijd alle mensen... die wellicht wat anders gaan stemmen nu... Uh, uh, omdat ze bijvoorbeeld pro Palestina zijn... nou is het maar uit het statement. Dat kan wel invloed hebben op bijvoorbeeld weer het stemmersaantal van Kamala. Want ja, als er ineens een miljoen mensen... wel op die communistische partij stemmen... Hè, van de 200 miljoenen Amerika... Dus dat is dat nog steeds een, een, een ja, minuscuul getal... om het zo maar even te zeggen... Dan kan het wel invloed hebben in of, of zij gaat winnen of niet. Hè? Dus dat soort dingen spelen ja. ook weer mee ja. de hele tijd. Dus ja, ja spannend. Ik ben benieuwd ja. of de communistische partij... <laughs> ...verschil gaat maken in Amerika. Ik betwijfel het ten eerste denk, zin, maar we het gaan niet. het zien. Ja, je, in nou een directe zin oorlog, niet. In een, nee. ja. een directe zin niet. Nee, nee, nee, nee. <laughs> Goed, tot zover de presidentsverkiezingen in Amerika. We gaan het natuurlijk op de voet volgen. Ook hier vanuit Nederland. Ja, dat, we, we, het lijkt af en toe wel alsof onze eigen premier... Ja, is, dan dan wordt er wordt hier meer aandacht aan besteed ja. dan inderdaad... Trede ja, maar het aan. heeft natuurlijk internationaal zoveel Zeker. impact. Ja, tuurlijk, tuurlijk, ja. ja. Goed, dan hebben we het volgende item wat mij opviel deze maand... en wat ik ook wel even in de groep wilde gooien. We hebben namelijk een grote computerstoring gehad afgelopen maand. Dat wordt okay. veroorzaakt door een update aan de so cybersecurity software. Ja. Dus eigenlijk het antivirusprogramma CrowdStrike. En daardoor waren banken, maar ook luchthavens en ziekenhuizen... allemaal internationaal getroffen. En ik denk, ja, dat moet ik even in de groep gooien... want Moeten we hier nou meer voorzorgsmaatregelen aan nemen? Moeten ja. we meer zitten op backup-systemen? Wat ja. vinden we hiervan? Nou, dit is wederom het bewijs, volgens mij, dat de antivirusprogramma's de echte virussen zijn. Dan word ik altijd gek van Mac, <laughs> en, en Norton en weet ik wat. En dan heb ik oh ja. zo'n programma en dan download het weer ineens iets mee. En dan is mijn search engine veranderd naar Yahoo, weet je, daar wil ik helemaal niet op zitten. Dus, uh, nee, dat was kwijt. Sorry, heel werk. Ja. ik. <laughs> nou ja, uh, ik, ik hoorde toevallig vanmiddag iets over de op de radio uh, uh, hierover. Dat ze ook nog zeiden van, nou ja, kan zo'n computerstoring? Dat is nu gebeurd, dus dat kan weer gebeuren. Maar dat kan ook een keer op het elektriciteitsnet of op het, uh, op, op, op, op, op het internet, zeg maar, echt letterlijk zijn. Dus dat alle verbindingen wegvallen. Uh, en dat nu ook de coördinator uh, terrorismebestrijding en veiligheid heeft gezegd. Zijn mensen wel klaar voor een ramp? En dat blijkt, in Nederland zijn we dus helemaal niet klaar. Hebben mensen ook niks klaar liggen, geen noodpakket. Uh, dus ik luister vanmiddag dat interview en allemaal tips. Weet je wel dat je altijd op een plankje zo hoog mogelijk in je huis moet je uh, wat extra eten, wat water, uh, een oplader voor je telefoon, batterijen klaarleggen, alles. Ja, dus, uh, ja en dan dat Dat vind, dat, vind dat ik klopt wel interessant uh, dat, of dat... we hier wel klaar voor zijn. Want je ziet inderdaad ook zo'n grote schok. Alles valt eigenlijk stil. 200 vluchten vanaf Schiphol niet uh, gevlogen. Dus, ja, ja. Ik volg, volgens mij kun je er heel makkelijk op zeggen nee. Want ik bedoel, we, we hebben laatst zijn we bezig geweest met het luchtalarm afschaffen. Zeg maar. Want ja, we hebben NL Alert al. Nou oké okay, jongens, dus dan hebben we straks twee dagen hebben we iets. door we allemaal geen telefoon hebben. Dan wordt er nog ergens een bom uit de lucht gevallen. Uh, valt er een bom uit de lucht. Nou dan is 90% van al die mobieltjes zijn uit ja. in Nederland. Ik, de ik, je wel? Nou, ik ja. denk ja. dat dus, inderdaad de consensus is dat we allemaal een beetje denken van... Oh, is die extreme afhankelijkheid van technologie, als de technologie soms nog niet volledig ontwikkeld is, uh, wel handig? Want dat is ja. bijvoorbeeld met de OV-fiets waar ik nu dan mee ben gekomen. Die gaat nu ook via de OV-kaart. Stel, daar gebeurt iets mee, maar uh, ze hadden toch gewoon die sleutels kunnen laten, zeg maar. Ik vind het altijd een beetje... Ja. Niet alles hoeft high tech ja. te worden. Ik toch? sta er als, als IT-er wat anders in natuurlijk. Want ja, ik kan er niks <laughs> anders van zeggen. Nee, ik vind jo. namelijk dat we heel veel verantwoordelijkheid van dit soort dingen. Niet zozeer bij onszelf moeten nemen. Ja, kijk, tuurlijk moeten we klaar zijn voor zoiets. Maar ik vind dat dit gewoon keer op keer laat zien dat de grote bedrijven wij, waar wij afhankelijk van zijn. Want wij zijn niet afhankelijk van de technische systemen van dat bedrijf. Dat, dat bedrijf is daarvan afhankelijk. Dus ik vind altijd dat dit soort dingen meer een wake-up call moet zijn voor een bedrijf. Van ja, oké. Okay. Nou. Dus we hebben onze hele Windows Flow met, met CrowdStrike beveiligd. Leuk. CrowdStrike doet een update. Daardoor krijgt het systeem. Kan gebeuren. Ik bedoel, een update Een fout is zo gemaakt. Uiteindelijk wordt het toch gedaan door mensen. Waarom staan er dan bij organisaties zoals Schiphol... geen backup-systemen klaar om het over te nemen? Nou, en, en hier ben ik het helemaal mee eens. Maar dan ga ik even iets heel leuks kwoteren. Ik sprak, sprak laatst met iemand die iets deed op de veiligheidsafdeling van KLM. Ik kan niet exact zeggen hoe en wat. Maar die zei... Welke afdeling? Ja, iets, iets met veiligheid. <lacht> ten, ten, ten, ten. Maar die zei... Ja, natuurlijk regelen we dat. En natuurlijk vind ik het leuk. Maar ik zeg, ja, er ook, ik zou ook wel iets meer geld naartoe mogen. En weet ik veel wat. Want ik zeg, ja, veiligheid ja. is alleen maar belangrijk voor een bedrijf. Uh, uh, zolang er, zeg maar, niks gebeurt. Of, uh, zolang er iets gebeurt, zeg maar, hè, zei hij. Ja, dus dus dat, alles wat... Ja. Er is geen incentive eigenlijk voor bedrijven... Om, om hun veiligheid extra aan te dikken. Maar ja, dat kost geld. En als bedrijf wil je geld verdienen. Dus dat is lastig. En wat hier ook wel een rol speelt... dat zeggen eigenlijk de grote techbedrijven... in respons op dit hele voorval van CrowdStrike... is dus dat die zeiden hier tegen te hebben geadviseerd. Maar het komt dus door een Europese interventie... van een aantal jaar terug... Dat er dus een wetgeving is die het mogelijk maakt dat deze vorm van beveiliging geïntegreerd is in al die systemen, zeg maar. En dat heeft dus nou ja, als voordeel hè, dat er wat meer vrije markt is en zo. Dus is niet, ik, ik ben niet per se tegen. Maar het nadeel is dus wel dat dat zoiets kan gebeuren. Dat het niet meer de verantwoordelijkheid is van een Windows of een uh, Apple, zeg maar, of noem maar op, die daarachter zit. Nee, uh, uh, het wordt van een soort derde, derde bedrijf wat daartussen zit, uh, wordt het gedaan. Ja, dan kan het dus ook misgaan. Ja. Dus, nou, de... Ik vind het wel interessant wat jij zegt over die afhankelijkheid. Want het is natuurlijk inderdaad dat bedrijven daar, of verantwoordelijkheid... dat ze daar verantwoordelijk slash afhankelijk voor zijn. Maar tegelijkertijd, uh, als er bij Schiphol of bij supermarkten... of in de zorg um, technische problemen zijn... dan zijn uiteindelijk de slachtoffers zijn wel, is wel het volk, om maar even zo te zeggen. Dus ja, ja. Het, vertaalt, ja. Het, ja. het gaat natuurlijk ook daar weer op door. Ja, dat is ook, ook, ook zeker zo. Ben ik ben het ook inderdaad wel maar eens even afgerond. Maar ik denk wel dat het toch ook laat zien dat er heel veel grote gaten vallen. En niet alleen bij Nederlandse bedrijven. Gewoon in de beveiliging. Maar ook vooral in de backup. Wat nou als het hele hoofdsysteem plat gaat. Dan moet je binnen een uur kunnen omschakelen naar iets wat hetzelfde doet. Dat is hoe ik erin sta. Waar het op neerkomt is <laughs> ja. uh, dat je uh, dus niet meer vanuit kan gaan dat basisdingen ook gewoon... Vanuit de overheid, verzorgingstaat en ja. zo. Dat dat niet allemaal meer vanzelfsprekend is. Dat alles aan de markt is overgelaten. Dus dat je niet weet uh, wat je hebt. Ja, maar marktwerking. Het, het, het stroom kan ineens uitvallen en dan is het. Oh. Uh, maar, maar het, ligt daar, de, het ligt niet aan de gemeente. Want parkeermeters worden pas na twee jaar weggehaald. Ja, maar, Dat maar ligt bij een apart bedrijf. Ik ben het en wel eens met jou. Daarom kan je het beste gewoon zelf goed voorbereid zijn. Gewoon zelf uh, uh, een noodpakketje hebben. Don't wat, trust anybody. We moeten we allemaal heften. prepper worden. Het zou niet nodig nee, moeten het zou niet <laughs> nodig zijn. Maar helaas is dit wel een tijd waarin niks... Zeker. Jongens, okay. militairevoedselpakketten.nl ja, wat, wat, wat, wat, wat, wat begin dit eigenlijk? Hoppate, wat, nou, nee, nou, ze <tie> hebben nu wel voedselpakketten... ...waar uh, het, het gedroogd voedsel wat je 25 jaar kan bewaren. Dus oh, misschien is dat nou, een, nou, een goede tip. Dat is een goede tip. Ja, ja, zeker. Die nemen we mee. Nou, dan gaan we inmiddels even weer door naar een stukje muziek. Jammer. Jouw uit komt zo eventjes, ja, dan gaan nou we nou zo direct even partijen. bespreken. Ja. En we gaan weer een poging wagen. We gaan even luisteren naar wat lekkere ethisch muziek... ...zoals eigenlijk altijd, na ons nieuws. Tot zo. Ja, je hoorde even onze korte pauze met eerst Sennadou van Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra. En daarna hoorde je Bobby Jean van Bruce Springsteen natuurlijk van het iconische album Born to Run. En het is inmiddels alweer tijd. Etenspauze? pauze. Oh, pauze. Ja, ja wel luisteren, wel, ja, wel luisteren. Wel luister, dit kan toch niet. En nu is het even tijd voor onze regionale item. We gaan het even overhalen, maar over jou uh, thuis uh, Isadora. Voor die oh, thank God. We gaan het namelijk hebben dat uh, Haarlem de kans maakt op sportgemeente van het jaar. Ja. We zijn ervoor genomineerd. Nou, Heb je daar wat leuks over te vertellen? Ik? Ja, um, anders nou, ga ik wel vertellen hoor. Maar anders mag jij doen. Nou, wat ik dus wel heel leuk vind is dat um, je op Haarlem, bij Haarlem altijd ziet dat er dus van die sportclubjes ook heel veel buiten zijn. Dus ook kinderen met uh, trainers die dan gewoon in het park gaan voetballen. Um, en ik weet niet, ik vind dat die casual manier van sporten ook wel een hele leuke toevoeging aan de vaste sportclubs die je ook heel veel in Haarlem hebt. Dus dat is mijn bijdrage. Ja, dan denk je dat de gemeente Haarlem het verdient om een sportgemeente van het jaar te worden? Want de gemeente die zegt zelf, ja, wij denken dat we een goede kans maken. Omdat ze met name op het gebied van toegankelijk, toegankelijkheid en ondersteuning ja. heel veel doen. Maar ja, zien jullie dit ook in de gemeente zelf een beetje terug? Of denk je van, dat is meer gewoon marketingpraat? Nee, wat, wat wel goed is, is dat um, het is natuurlijk een, niet voor iedereen een gegeven... dat je de funding hebt, dat je de financiële middelen hebt... om uh, je kinderen bij een sportclub te laten sporten. En dan springt Haarlem, de gemeente springt dan bij. En um, ja, ja, omdat ze dat doen, vind ik wel echt dat ze het verdienen. Nou, en ik moet zeggen, als iemand die in Haarlem is opgegroeid... En natuurlijk zijn er wel best wel wat dingen veranderd ondertussen... maar ik bedoel, je hebt ook echt alles in Zandvoort, hè? Zandvoort, in Haarlem. Ja. Je, hebt, je hebt een... Schaatsbaan, je hebt een hondbalplaats. je hebt gigantische uh, hallen. je hebt uh, uh, hockeyclubs. Je hebt zelfs tegenwoordig in, in Schoofvijk een, een, een, een enorm goede basketbalclub. de triple threads. Je? Je ja. Klimmuur. Klimmuur, weet je? Als, in, als je het gewoon hebt, en tuurlijk, het is een stad en in steden heb je vaak wel meer. Maar als ik het vergelijk met andere steden, ook van, van soortgelijke grootte, Haan heeft echt zo veel verschillende dingen ook, zeg maar. Je kan er ja. zelfs professioneel bolen ook, hè? Ik bedoel, je kan overal wat bolen, maar je kan er zelfs professioneel aan de gang, zeg maar. Weet je, dat, dat soort dingen, dat, dat vind ik wel heel leuk. Dus ja. ik, ik, persoonlijk zou ik zeggen van wel. Ja, ja, ja. Ik, ja. ja. Nou, en ook wel uh, wat, wat jij zegt iets dat uh, dat mensen gewoon in een parkje of ergens gewoon uh, normaal kunnen sporten en gewoon met hun clubje ergens naartoe kunnen gaan. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk aan de gemeente dat je ook een beetje groen om je heen heb. en uh, ja, waar je gewoon kan recreëren en, en dus ook kan sporten. Ja. En ik zie ook dat um, het NK 4 runnen in Haarlem, dat dat ook een uh, reden is waardoor ze zijn genomineerd. Um, ja, dus en dat, dat vind ik mooi. wel echt cool. En je hebt natuurlijk de Haarlemse Honkbalweek. Ja. Ja. Ja. Ben, ben je er maar... al geweest bij de Haarlemse Honkbalweek? Ja, ik, ik één keer. Ja, ik al een paar Superleuk. keer. Superleuk. Is dat leuk? Ja, ja oh, daar echt. wil ik ook graag. Ik weet niet waarom, maar op een of andere manier, ik heb, ik heb altijd wel een beetje een stiekem... Uh, voorliefde van, van een beetje meer die Amerikaanse sporten of zo. Ook door het circus wat ze eromheen bouwen. Ja. Ja. En het, hier, het is natuurlijk niet helemaal hetzelfde als daar. Daar maken ze er nog wel veel meer een circus van. Ja. Maar het was zo leuk. Ik kan ja. niet uitleggen. Het is een hele heel bepaald soort sfeer of zo... Ja. Nou, ik ben dus naar een honkbalwedstrijd in de VS geweest... in New York bij de New York Yankees. Oh, nou, en jaloers. dat was echt <laughs> zo saai. Ja, was saai? <laughs> ja, er gebeurde gewoon helemaal niks. Het werd, iedere keer werd de bal gewoon gevangen... zodra die uh, geslagen <laughs> ja, maar dat is goed om. Okay. En de ja. allerlaatste... het aller, aller, allerlaatste uh, schot, zeg maar. Uh, om het even zo te zeggen. Dus de allerlaatste slag... Dus dat was een home run uit. en toen hebben ze gewonnen. Dat maar er gebeurde oh. gewoon twee uur lang niks. Ja, en iedereen ging de hele tijd eten halen. En je oh, ja. kon alleen liter, ja. een liter bier krijgen per dag. Ja, en is het, is het echt zo duur? Want ik las wel eens dat mensen echt 16 euro betalen voor euro voor ja, ja, ja. Wat okay. de hel. Ja, ja dat, dat was dan gewoon geen beste wedstrijd. In ieder geval wat betreft de sportgemeente van het jaar. wij gaan de antwoorden de, op de, 16 ik, september krijgen of te oh ja. winnen. Ja. Ik dacht, dus, ik was benieuwd naar de data. Dat is leuk. Nou... We gaan weer even naar een stukje muziek. Lekker en wat Nederlands muziek tussendoor. Ik weet dat jij maar hier niet alweer naar uitkijkt. Nou, Luister, plezier. Ja, ja, ja, ja. ja. Wat doen we hier? Hoe zijn we hier? Kort over vier. En ik ben op balans. Jij blijft mijn ogen spelen. Bel ik jou ook of bel je mij? Maak ik kans, vertellen, mij. Zonder jou was ik nooit gebleven. zie maakt me extra faded. En ik weet waar de heftig Dus wanneer gaan we weg? Ik hou niet eens van haar. Ja, je hoorde Roxy Dekker met Honeyflex. Gaan we weg? Ja, ik heb het al eerder gezegd. Dat begint nu toch wel een beetje mijn favoriete guilty pleasure artiest te worden, denk ik. Van dit moment. Roxy nou ja, van Decker? dit moment. Ja, ja, ik, vind het gewoon, ik ben niet zo van de Nederlandse muziek. Maar ik vind het gewoon lekker. Weet je, als je dat, als je dat hoort, ben je gelijk weer vrolijk. Ik vind het leuk. Voor mij blijft het ik echt K3. Hype. Ja, oké. Okay. Uh, het is weer tijd voor Back Online, onze standaard topic waar we <laughs> oh, het gaan hebben over technieuws en ook online nieuwsjes en dingetjes. Gewoon dingen die ons online opvielen. Yeah. En als eerste, Inside Out 2, de nieuwe film van Pixar, heeft de titel best, uh, Beste opbrengende anim Gaat het nou? animatiefilm met hoogste opbrengst ooit binnengehaald. En oh. dat stoot daarmee Frozen 2 van de troon. En die doet oh, mij wel een yeah. beetje pijn. Yeah. Maar het is wel leuk, de film heeft inmiddels al uh, 1,46 miljard dollar opgebracht. Oh. En dat is dus een nieuw record. Al mensen die jullie de film hebben gezien. Nee, uh, ik ja. heb hem nog niet gezien. Maar... Ik ben er gisteren ja. heen geweest. Oh, En leuk. Review? Nou, het was veel beter dan Inside Out 1. Uh, de hele zaal zat vol volwassenen. Oh. En iedereen oh. moest hardop lachen en huilen. Um, en het was geweldig. Oké, okay, nou, ik hoop zondag te gaan. Dus uh, we gaan het meemaken. Verder over meer entertainment nieuws. De Emmy-nominaties van dit jaar zijn bekendgemaakt. En dit jaar is de serie Shogun de grootste kanshebber. Ze hebben namelijk 25 nominaties te pakken. Hebben jullie de serie gezien? Nee, sorry. Nee. Ik, ik, ik ben ermee bezig. Oh. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, als, als ontzettende weep zeg maar... Hij pakt me juist niet zo op een of andere manier. Ik, maar, maar misschien heb ik gewoon, ben ik gewoon nog niet ver genoeg. Ik zit bij aflevering drie. Hij is ook een beetje slow paced. Meerke, ja. nog... ja, je moet even doorzetten, jongen. Ja, ik ga, wow. door, ik ga doorzetten. Maar mijn TikTok-brein, dat is gewoon... Ja, het is echt wel ja. een slow bird. Maar ik vond het wel echt een fenomenale ja, ik serie. Ik zie dat uh, ook Only Murders in the Building... Uh, ja, die hè, heeft ook heel die, veel nominaties dat is echt leuk, dat Ja, dat komt binnenkort een nieuw seizoen volgende maand, hè? Ja. En voor de rest, uh, wat betreft... Heel grappig. Als we het hebben over de Emmy, uh, waar natuurlijk iedereen het voor doet... ...dat is de beste drama-serie. zijn ook nog The Crown, Slow Horses, dus Mr. And Mrs. Smith, ...Three-Body Problem en nou, toch wel verrassend Fallout genomineerd... ...voor beste drama-serie. Nou ja. ik heb een vraag. Wat is eigenlijk het verschil tussen de Oscars en de Emmy? De Oscars is meer voor films en de Emmy's zijn vaak meer voor series... Dus er is wel iets overlap, maar dat is de grote scheidende lijn, zeg maar. Nee. Ah, ik, ik moet zeggen, tot nu toe, dit jaar, vind ik uh, het tweede seizoen van House of the Dragon van, uh, ja. van Game of Top, Thrones. Hè, die dat die schijnt vind echt beter te zijn, hè? Ik, vind hem, ik vind hem beter ja. dan vorige Ik vond wel, de afgelopen aflevering was een beetje ja. weird. Het ja. klopte niet helemaal, maar dat kan ik ze nog vergeven, want het is wel... Er zat ook alweer echt zo'n heel goed momentje, wat me echt even deed kan die ja. oude Game of ja, Thrones, zeg maar. Ja. Seizoen 5, een beetje het hoogtepunt, dus... Ja, dat is wel het en ja. wat, uh, wat vonden jullie van, vorig jaar heeft de, de Bear heel veel Emmy nominaties uh, of Emmys ja. gewonnen. Kennen jullie die serie? Ik heb wel eens van gehoord, ik heb hem nooit gezien. Geen idee. <laughs> nou, nee, niemand? Nee, het is echt weinig. Waar gaat hij over? Moeten we hem kijken? Dat, uh... Ja, het gaat over een chef die, uh, die eigenlijk uh, in alle sterrenrestaurants van de wereld heeft gewerkt. En een van de beste chefs is. En dan overlijdt zijn broer en dan neemt hij zijn restaurant over. Dat is heel erg crappy is. En uh, mm. ja, je volgt eigenlijk het verhaal van iedereen die daar in de keuken werkt. Um, en het is echt heel mooi gedaan. Oké. Dit is de aanrader? Oh, het ja. op Disney okay, plus, geloof ik, Ja, ik zie het, ja. Oké, okay. oh. okay, dan tot zover het, het, het en Inderdaad, wat ik ook al zei. Ik vind dit jaar tot nu toe wel echt een fantastisch serie. Ja, we hebben echt wel veel goede series. Ik had ook nog wel een paar echt goede series aan. Natuurlijk uh, Arkane komt binnenkort kort seizoen 2. En inderdaad uh, yes. House of the Dragon, die nu loopt. Dus het gaat uh, lekker. Eens, eens en, en ook in mijn hoek nog even afsluiten. Gewoon ook de, de animes die dit jaar uit zijn gekomen. En zo, die ook echt top. En daar weet ik oh, dus echt top. niks van af. Ja, de okay. yeah, boy and the heron. Dan hebben we Is verder that. nog uh, wat muzieknieuws. Want Spotify, en daar gaan we het niet te lang over hebben, heeft weer voor een tweede boy. keer een recordwinst binnengehaald. Het, was, het bedrijf heeft 17 jaar verlies gedraaid. en Nu al twee kwartaal op rij. Flinke winst. Ik vind dat toch best uh, wel leuk nieuws eigenlijk. Het is, uh, ja, we weten allemaal hoe ik over Spotify denk, daar ga ik niet weer over beginnen, maar... Uh, ja, maar het is best wel uniek dat je na 17 jaar verlies draait, nog wel steeds de grootste muziekdienst bent, maar uh, nu ineens weer winst is een beetje het Amazon-model gebruikt. Je goedkoop beginnen en dan iedereen binnenhalen... en als je dan de afhankelijk van mijn prijs omhoog gooit... Ja, dan, en, uh, en wat ook wel speelde hierin... is niet eens per se het Amazon-model... maar ook dat het vooral voor de muziekcorporaties... zeg maar, dus die erachter achterste aan, Universal... Ook, ook stakeholders heel vaak in dit soort dingen... moest het ook. Want op het moment dat jij niet één grote gecentraliseerde dienst hebt... Dan, dan ga je het krijgen wat je vroeger ook had... Namelijk dat mensen dingen gaan zitten piraten. Dat ze gewoon weer teruggaan naar MP3's en weet ik veel wat. Want het is de convenience hier, Dat zou hier, toch geweldig maar. zijn als we allemaal opeens teruggingen naar Walkmans of zo. Ja, ik, zou dat, ik, zou dat ja, ik zou het toch willen, Maar MP3. vanuit het perspectief van die bedrijven is dat natuurlijk een doodsteek. Ja. Want die verdienen er zoveel aan. Het is voor hun goedkoper om gewoon terug te investeren in, M in, in, in Spotify. Dat is eigenlijk wat er is gebeurd en in dat soort diensten. Uh, en ja. dan met Spotify dan maar verlies te maken op hun aandelen bij wijze van spreken... Dan dat ze zeg maar helemaal geen Spotify hebben. Want dan, dan verliezen ze al hun in, in, in inkomsten van artiesten. Zeg maar. Dus alle royalties weet ik veel wat. Nou, wat ik wel heel leuk vind aan Spotify is dat gewoon als je beginnend artiest bent, iedere gek kan iets op Spotify zetten. En dat maakt het natuurlijk heel toegankelijk. En dat is, dat ja, dat een is leuk. Dat vind ik het juist het probleem. Ik heb Spotify <laughs> voor de muziek. Ik wil geen podcast op Spotify. Ja, Daarom moet oh, ik, ik, ik wel een podcast ja, wel nou, voor. Ik wel. Ik ben echt een ja, denk Wat betreft de muziek, ben ik denk, iets te elitisch, denk ik. Nou ja, over muziek. Er is de nieuwe Nederlandstalige zomerhit... Uh, die het best wel goed doet op uh, Sterren en Nel. Nou, nou, ja, wat je nee, daarvan nee, moet even. vinden. Ik denk dat wij hier kwalitatief beter de radio maken. Maar dat, dat laten we even zitten. In ieder geval, die kans is 94% dat dat dus een AI-nummer is. en dit Maar... Ja? Ik heb hier echt nog helemaal niet van gehoord. Ja, ik dus wel toen ik het las. Hoe heet dat, vertel? Zo, zo zomer. Ja, er is dus een nummer uitgekomen zo zomer door ene John de Koning. dat op Spotify, doet echt heel veel goede dingen. dat op de vijfde plaats in de top 25. Gaat het best wel hard. John maar de ze denken dus dat het AI is. En ja, nu weet dus niemand of... Het het nummer echt bestaat wat het een AI-nummer is. Niemand weet het. Maar het nummer bestaat wel echt. Alleen ja. de vraag is: hoe is het gemaakt? Ja, ja. Ja, ik, ik, ik, ben, ik heb dit ook al een paar uitzendingen teruggezegd. Ik ben nog steeds van mening. Ik denk echt dat AI de doodsteek gaat worden van, van muziek. In het, echt in het algemeen. Ja, ja, nee, ik denk het echt. Nou, zullen we gaan luisteren? Ik ben nu wel heel benieuwd. Ja, ik heb hem dus niet. Dat is echt erg. Ik kon hem oh. niet vinden. Maar het stond erbij. Dus als het goed is op nu.nl, als je het opzoekt, kan je er wel een fragmentje vinden. Oh, ik ga... we houden de luisteraar even in spanning. We houden hem in spanning. Ik ga ook nog even zoeken zo. Maar de vol volgende keer wil ik hem wel horen. Je hebt wel zo, zo Misschien zo wel, als ik hem nog even kan vinden. Ja, oké. Okay. Dan hebben we verder nog wat laatste IT-items. Het gaat namelijk over de minister-president. Of uh, ja, minister-president. Waarom staat er iets van? maakt niet uit. Die je moet langer in het torentje blijven werken, onder dat dat brandgevaarlijk is, omdat ze dus de IT niet kunnen verhuizen. Oh, dat is heel grappig. Maar het ook, ik vind het ook wel een beetje zelfverraden. Weet je, ze weten dus dat het brandgevaarlijk is. Nou, we weten er is laatst wel een aanslag gepleegd op een prominent figuur. Ze geven wel hints op deze manier. Weet je Van, wel. Dus ja, dat is. Dat en door niet wat meer net zei. Maar daarom ze kunnen zeggen, de computer niet verplaatsen, daarom uh, moet die nou, in het het de toren. Het hele. Er wordt aan mijn voet ja. gelikt. Dus ik, ik lijk. Oh, ja. wat, Heu, wat zijn dit voor dit? Ja, nee, door een hond. En sorry. Er zit mijn... een hond in de studio. Ja, sorry. Ja. Hoor <laughs> de ja. thuis. Ja. Er likt <laughs> iemand. <laughs> iemand aan mijn voet. Uh -oh, er loopt weer een hoofd rond en, en af en toe dan, uh, ja, dan voel je dat ineens. Dat uh, is, uh, nee, maar goed, die, vertuig... is heel lief, hoor, maar... <laughs> die verhuizing die is dus vertraagd omdat um, de bepaalde privésystemen van het ministerie van Algemene Zaken op een ander systeem werken. En dat moeten ze dus op een speciale manier mee. Prijzen. Dat is echt een benne. En ik hoor dat Janmer zo zomer heeft gevonden. Dus ik daar heb hem we... gevonden, maar het ministerie van Digitale Zaken. Ja. Dus laten we daar een keer mee Zo zomer, mensen. Zo so zomer, -so, John de Koning. Daar gaan we. Het is zo, zo, zo bijna zomer. Het is zo, zo, zo bijna zomer. Ik ben een dromer, want het is Ja, dat is zo so zomer. -so Mickey, is het AI? Ik, ik heb het niet eens gehoord... Uh... Ja, hij heeft geen koptele. Ik, ik, weet, ik, weet, ik denk van wel. Ik heb best wel veel van dat soort AI generatieplatforms gebruikt. Vanuit uit interesse. En ik kan het niet helemaal uitleggen, maar iets aan de... Je hebt het niet uit interesse kwa gegeven, kwaliteit om te zien hoe je toekomstige baby's eruit gaan zien. Nou, vooral hoe, hoe mijn opleiding die ik ooit heb gevolgd... volgens mij uh, het niet wordt gedaan. Maar, maar uh, hoe heet die... Ik, ik, ik denk het wel, want er zit iets, iets over die stem heen, een bepaald soort kwaliteit, die ik heel erg herken van dat soort generaties. Ja, maar of iemand heeft het gewoon in een kast opgenomen met een microfoon met 20 euro van nee. de action. Nee, nee, nee, daar klinkt het specifiek voor. Ik denk oprecht dat, dat het verhaal dat het AI kan zijn, dat dat heel waarschijnlijk. Ja, ik denk het is. ook. Gebaseerd op wat ik nu hoor, hè? Ik, ben, ik weet iets van, maar. Ja, nou, ik denk het ook. Nou ja. Nou, klaar met het nummer. In ieder geval, dat was het nummer uh, zo zo. Maar dan hebben we nog twee uh, kleine, korte items. Um, dat is namelijk dat Samsung nieuwe telefoons heeft aangekomen. de flipphones oh. komen weer terug. Heerlijk. De Flip 6, de Fold 6. Ze worden duurder. Ze worden waarschijnlijk net zo druk. Dus dat gaan we even negeren. Dan hebben we verder oh. nog Viaplay. Die blijft abonnees verliezen. Um, ondanks... Ja, nou ja, of door juist flinke prijsverhogingen. Um, Mickey, als resident Formule 1-kenner, uh, vind je het schokkend dat Viaplay verlies op basis van de kwaliteit die ze leveren uh, Nee. <laughs> nee. Hé, hey, Mickey, je bent er ook. Oh ja, voor de mensen die niet horen, Mickey oh, is er. Ja. Oh ja, ja, nee, we stonden in de file op de zee weg. Um, ja, Viaplay, ja. Mensen vinden het commentaar slecht. Uh, ja, wat... Uh... Ik bedoel, ik ben, ik ben niet tegen Viaplay of zo, op zich, want ja, het is gewoon weer zo'n zo streamingsdienst die uh, allemaal recht heeft opgekocht. Uh, maar ja, ik vind het niet gek dat ze dan mensen verliezen. Want ze hebben gewoon wat keuzes gemaakt waar heel veel mensen het niet mee eens waren. Voornamelijk de Formule 1-fans. En dan het commentaar wat ze leveren is alsof, uh, alsof heel veel nieuwe mensen zeg maar, erbij zijn. En ja, ook de talkshows en zo. Ja. Dus het, het, is is niet, het is niet aangegeven. Het, het, het is niet spannend. Het, het is niet volgbaar. Maar sowieso laten we eerlijk zijn, supportcommentator. Oh ja. Lijkt me heel Sorry, leuk. Sorry, maar wat, je, ja, wat doe je nou eigenlijk? Mm. Ja, uh, nou, het li op sport. Het lijkt me echt super, een super toffe baan. En het is ook leuker om bij bijvoorbeeld voetbal te luisteren naar radio. En dan het te ja. horen. Ja, dat, dat is heel leuk. Ja, dat is heel leuk. Maar ik, ik, wel... denk, ik denk soms ook wel eens bij een Tour de France of bij wielrennen. Ik denk ook, ja... Wat moet je dan eigenlijk of zeggen? Francesco aan kop, Francesco aan kop. Francesco. Nee, maar eerlijk, sorry. Ik, ik, als iemand die niet van sport houdt, ben ik heel erg biased. Maar ik, ik, ik lijk me zo ontzettend saai. Ik vind ook überhaupt sport kijken. Ik vind het heel knap dat die mensen dat kunnen. En ik vind zeg maar, het feestje, als je ergens fysiek bent... kan heel leuk zijn. Maar ik vind sport zo ontiegelijk nou, saai. Nou, sport kijken, dan moet je ja. meer ingaan op het verhaal erachter. Dus, ja. Bijvoorbeeld nu ook bij de Olympische Spelen. Wat hebben mensen bereikt om daar te komen? Wat hebben ze... Uh, allemaal uh, gedaan nee, in hun leven om daar te komen. Daar is. heb ja. ik al het respect in de wereld voor. En toch zal het voor mij nooit interessant worden... om te zien hoe een bal een doel ingaat. En dat klinkt echt heel gemeen. En ik, ik gun maar, iedereen zijn kijk, plezier. Op, dat is een mooi maar bruggetje. voor mij is dat echt nee. Maar het is een mooie brug. De taak van een ja. commentator is dus... of een uh, sportverslaggever... Kijk, welke vraag die achteraf uh, stelt... denk ik ook wel eens van... oké, okay, is dat nou echt uh, interessant... Maar die commentaar tijdens een wedstrijd... dat maakt of breekt echt voor de sportkijker. Ja. Herinner jij je oud-YouTube nog? Waarop er ineens heel veel haat was op reactie-YouTubers. Ja. Da die energie moeten we hebben voor sportcommentatoren. worden. Maar, dat is ongeveer oh ja, hetzelfde. Die, ja, nee. maar je bent gewoon voor... reactie aan het geven op iets wat een ja. ander aan het ja, doen maar... en het hey, is en hey, aan het bereiken is, aan dan het nog op nul gelukken maar Dit Kijk, zouden ze wel zo ja. met Kijk, de politiek moeten doen. Ja, ja ligt dat zou leuk. Dat zou wel leuk zijn. Ja, hey, maar Mirko, je snijdt jezelf over de vinger nu, want meer wordt steeds korter. Dus we moeten gewoon naar muziek nu. Die sportcommentator, die is ook de journalist die al het werk doet en alle artikelen schrijft. Dus ik wil toch even commentator ben je ja, niet alleen. Applaus dan. voor de kunst. Nee, dat is wel. Ja, minuten. dat ja. ben ik ja. helemaal met je eens. Maar waarom, in, waar, waarom nou in 90 minuten niemand wil tot voetbal kijken? En met die komt Ik ga naar muziek. Doei! I said I'm a friend's We float into the nothingness, cause after all the truth is The only things we leave behind are noise and absolution I act like everything is fine, but I'm plotting revolution Ja, je hoorde everyone Levine met Mark Hoppes in het nummer All I Want. En nu is het tijd voor... Dames en heren, het is hier de laatste vrijdag van de maand. En dat betekent dat het tijd is voor de Mirko Show wereldeditie. Ik zei het net al, Mirko. Je hebt je een beetje in de vingers gesneden... door het door te gaan over sportcommentatoren. Uh, je hebt wat korter voor de Mirko. We thijen. gaan hem mega snel doen. Thailand, dus in dit geval... met echte Thaise instrumenten... zoals jullie hebben kunnen horen. Uh, wat gaan we maken? Wat is het Thaise gerecht? Pat thai, Ja, heel origineel. Eigenlijk niet. Uh, wat hebben we nodig? We hebben drie uh, ja, lepe, uh, lepels aan... aan nou, in dit geval zou ik zeggen... basterdsuiker nodig. Palmsuiker is eigenlijk beter. Heb ik net opgehaald. Een hele bak met palmsuiker... Maar bastardsuiker is een prima vervanger in dit geval. Doe dat in een kommetje. Mix het met twee eetlepels vissaus. Mix dat met een eetlepel thaisen. Uh, sojasaus het liefst. Dus dat is een beetje meer, meer zoetige sojasaus. Om het zo maar te zeggen. Gooi er wat gemixte koriander bij. Dat is in ieder geval wat ik zelf heb gedaan. Wat ik wel heel lekker vond. En uh, een beetje schil van een, een um, sinaasappel. Doe je er doorheen raspen zeg maar. Nou, dan heb je eigenlijk op dat moment al jouw uh, saus voor in de pataai. Nou, wat heb je verder nodig? Je hebt uh, een nestje met rijstnoedels nodig. Afhankelijk van hoeveel personen dat zijn, moet je dus nou 1, 2, 3, 4, weet ik veel nestjes daarvan bakken. Uh, zorg ervoor dat je wat broccoli hebt, dat is een soort broccoli, maar dan lang. Snij de puntjes af. Zorg ervoor dat je dat goed in olie aan alle kanten. Gooi er een beetje zout op, een beetje uh, mononatum hè, of, of uh, vetzin in dit geval wordt het in de supermarkt verkocht. Uh, nou, bak dat lekker tot het een heel klein beetje crispy is. Maar ook nog ja, niet helemaal doorgebakken is van buiten, om het zo maar te zeggen. Je hebt wat uh, kippenborst nodig, bak dat. Maar doe het voordat je het bakt. Doe er wat zoete sojasaus bij, opnieuw. Doe er wat uh, cornstarch bij je, dus, dus wat maizena, zeg maar. Doe er wat zout bij wat witte peper. En zorg ervoor dat dat eigenlijk als een soort van laagje met die, met die uh, maizena... dat dat om die kip heen vormt, zodat je een soort, soort ja, lekker gekruid... Uh, kippenborstje uh, krijgt, zeg maar. Snij dat in, ik zou zeggen, een derde helft, misschien een vierde afhankelijk van hoe groot je uh, kipfiletje is. Uh, bak dat lekker. Nou, mix dat op een gegeven moment allemaal uh, door elkaar. Maar dan zijn we er nog niet. Uh, want, wat ga je nog toevoegen? Je gaat toevoegen twee shallotjes, uh, heel dun uh, gesneden. Je gaat toevoegen uh, anderhalve theelepel zakai. Dat kan je halen bij je lokale Toko, en dat maakt, dat maakt het wel echt af. Dus te zou ik doen. Zonder is het ook enorm lekker. En het geheime ingrediënt is in dit geval natuurlijk de garnaal. Want dat wordt ook bij de partij. Nou, zorg ervoor dat je uh, garnalen, ongeacht hoeveel persoon je hebt. Ik zou gewoon één bakje doen of iets dergelijks. Dat je dat een beetje bakt. Zorg dat het een beetje droog wordt. En verpulver het vervolgens tot een soort poeder. Dat poeder moet je door je partij heen gooien. En dan krijg je een soort hele lekkere. Ja, die, die, die smaak van die garnaal op zo'n manier er doorheen gemixt. Dat het niet de over, overhand heeft. Maar dat je wel ja, dat duidelijk proeft. En dat het net even wat meer allemaal naar voren komt. Nou, dan ben je er eigenlijk al bijna. Dan moet je nog drie grote eieren toevoegen aan het eind. Dus je alles hebt gemixt. Dus je noedels, je saus, je kip, je noem maar op. Uh, doe het. Le le le leg zich eerst een beetje aan de kant hè Dus eer je noedels naar de linkerkant van de pan. Rechts je eind een heel klein beetje laten bakken. En vervolgens als het klein beetje gebak is, maar nog wel vloeibaar zeg maar, dan mix je het met de hele partij met die hele noedel die je links hebt liggen. En voilà, ik zweer het je mensen, je hebt echt de allerlekkerste partij van je leven. Ik bedenk me wel net, ik heb nog, ben nog vergeten dat ook wel even twee deentjes knoflook aan moet toevoegen aan het gerecht om het af te maken. En optioneel kan je aan het eind nog wat pinda brokjes eroverheen doen. En voilà, je okay. hebt een geweldige partij. Nou, dat heb je mooi snel gedaan. Eerste ja, reacties. Nou, ik ga helemaal stuk. Je zegt, Hou het kort. hou het kort, oké. Okay. Nou ja, je hebt drie lepels. Gaat vol in over soja en gekke kruiden... waarvan ik de naam nog nooit heb gehoord. Hm. Luister, ik, ik hou het zo kort mogelijk... maar we hebben wel de complexe gerechten. Wel de, de, de echte goede versie. Ja, je hebt het binnen Ja, de de nou, ja, ik ga het heel stuk wel, hoor. Je hebt het Maar tijd, hoe van. moet je nou aan dat, uh, aan dat uh, palmsuiker komen? Nou ja, kijk, palmsuiker hebben ze bij bol, een aantal... Nou ja, precies. Je kan het bestellen. Dus dat is heel terecht wat Isidore zegt. Maar ze hebben het ook gewoon bij een aantal bol toko's. Bol tegenwoordig. Bol. Ja, bol. Dus maar dat ze, verko naam ze verkopen het ook bij een heel groot aantal toko's. Aziatische supermarkten, noem maar op. Dus weet je, als je het echt goed wil doen... haal dat even van tevoren. Wat, wat is die smaak dan, zeg maar? Van sakai? Nee, van uh, palmsuiker. Sakai. palmsuiker. Palmsuiker is, is, uh, heeft een beetje de diepte... die bijvoorbeeld suiker heeft. Maar het heeft niet de zoetheid... Die bastardsuikerbuiten is iets minder zoet. Het heeft zelfs een heel klein beetje iets, iets bitters, iets plantrugs. Doe je niet bij bastersuiker, doe Want, je dat ene spul. Dat lichtbruine bastersuiker, dan doe je dat ene ding bij uh, wat het bruin maakt. En ja. palmzuiker is van zichzelf bruin, Ja, toch? palmsuiker is ook van zichzelf bruin, zeg maar. En, en het, het, het, het is een goede vervanging. Dus als je geen palmsuiker kan vinden, doe het met bastersuiker en laat de, uh, de sakai liggen, zeg maar. Maar als je het echt goed wil doen, doe het wel. En eventueel, dat is nog als, als laatste optie, uh, kan je ook nog tamarinde uh, vinden. Dat kan je ook in, in blikken vinden. Tamarinde is een goed. Ja. Precies. En als je dat mixt nog met die saus... die je door de partij heen gaat doen... Uh, en dat heel fijn maalt... Dan, dan is het helemaal voilà. Dan heb je ja, echt dan, de lekkerste en, en hoe ben je op dit recept gekomen? Nou, ik, ik, ik volg zelf uh, al heel lang... Echt verschillende mensen die, die koken... YouTubers noem maar op. Dit is een uh, gerecht dat deels van Joshua Wiseman is. Maar het is ook een deel mijn eigen toevoeging, Zoals we dat eigenlijk altijd doen in de show. Dus, uh, oh, op okay. die manier. Nou, leuk. Ja, te dus weten. Een beetje ja. van bij. Ja. En, en welke, welk land staat de volgende keer op het menu? Dat weet ik niet. Het is een beetje, altijd een, een beetje gewoon gebeurd. Mag ik gewoon een suggestie gevoel. doen? Mag we iets. Uh, Jullie ja. mogen het, ja, jij mag doen. Maar ik weet niet welke landen er al zijn geweest. Nee, het, we zijn zo. net begonnen zo. met de wereldeditie. Ja, we hebben er vijf maanden. Vijf. En we hebben 200 landen. Dus we hebben Mexico vocht... was de vorige keer volgens mij. Nee, oh, ik wil Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. Oké. Okay. Okay. Amerika dus eigenlijk. Dat ah, gaat uh, meer kan een keer doen. We gaan nu naar een stukje muziek. <laughs> Dit was het uh, eerste uur van die andere We zien jullie uh, sorry de met nog meer veel leuke gezellige dingetjes. We gaan nu even luisteren nu naar de serie van Kobe Caliab met I Won't uit 2009. nee. Tot zo. you told me i won't do what you said no i'm not gonna stop feeling i'm not gonna forget it i don't wanna start over i don't wanna pretend that you are not my lover that you're only my friend it's when you took my heart you took it all